12 uur. Goedemiddag. Ik ben Joost van der Stel. Het kabinet stuurt misschien een marineschip naar het oosten van de Middellandse Zee. De Fransen zijn daar met een vliegdekschip om de aanvoer van olie en gas te beschermen. Het Nederlandse marineschip zou Frankrijk daarbij moeten helpen en het kabinet denkt daar nu over na. Als je denkt goedkoop te kunnen tanken net over de grens in Duitsland... moet er rekening mee houden dat ook daar de prijzen stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is benzine in Duitsland... een stuk duurder geworden. Je betaalt daarvoor een liter nu rond de 2 euro. Dat is nog wel een stuk goedkoper dan bij ons. Een aantal monumentale keldergewelven... die blootkwamen te liggen na de stadsbrand vorig jaar in Arnhem... is volgens de gemeente gesloopt, terwijl dat helemaal niet mocht. De gewelven stammen uit de 14e en 15e eeuw... en voor werk eraan gelden strenge regels... Dat wisten de eigenaar en de aannemer ook, zegt de gemeente. Bij een politieactie in Rotterdam-Zuid zijn zes mensen opgepakt. Verder werd bij twee huiszoekingen een groot geldbedrag in beslag genomen... en ook auto's en een wapen. De actie in Rotterdam heeft te maken met een onderzoek naar ondermijning... maar waar het precies om gaat, is nog niet duidelijk. Veronica weer nog op veel plekken zon en het is 13 tot 17 graden. Dankjewel, je dan Veronica verkeerde Flitsmeister, het is 1 over 12. Er zijn eigenlijk alleen maar korte files. De A1, Hengelo, richting Duitsland, voor de grens 5 minuten extra. Ook via de A12, 5 minuten extra. En de A15, Ridderkerk, Nijmegen, tussen Gorkum en Arkel, 5 minuten. En de A37, richting Duitsland, voor de Duitse grens, 7 minuten.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 het is bij Plus weer tijd voor... inslaan! Alle Bertolli, één, plus één gratis. En alle anderhalve liter pakken... taxi en dubbel fris boost... ook één, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone!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 12. Welkom bij de grootste lunchclub van Nederland. Je bent weer van harte welkom. I worried about it. Want dit is Veronica. De Stop 520, de, de actieweek. En we duiken meteen weer even de stop 520 in. Dat is een, uh, ja, toch wel misschien wel de meest bijzondere hitlijst van Nederland. Met de 520 liedjes die kracht geven, die liefde uitstralen... waar je blij van wordt en waar je een beetje hoop van krijgt. Het zijn namelijk 520 liedjes voor alle 520 miljoen kinderen... die uh, nog steeds opgroeien in oorlogsgebieden. Laat dat getal nog heel even op je inwerken. 520 miljoen. Nou, daar proberen we actie voor te vragen met Radio Veronica... en onze vrienden van War Child. En... Uh, Volgende week gaan we uitzenden vanaf Utrecht Centraal vanuit een bed. Want het is allemaal geen ver van je bedshow. Je kunt ons daar ook bezoeken in de hal van Utrecht Centraal. En daar gaan we proberen zoveel mogelijk goede liedjes binnen te harken. En in deze week ja, doen we af en toe alvast even een suggestie... van hé, daar kan je een beetje aan denken en daar vragen we ook jouw hulp bij. Zo ook de hulp van Harold uit Emmen. Die zegt ik wil graag Sting met Russians aanvragen. Het doet je nadenken over wie je vijanden zijn en waarom. En hoe kunnen ze eigenlijk een vijand zijn als ze ook gewoon van hun kinderen houden? Net zoals wij. Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Het is tijd voor Overcome van Nothing But Thieves. Er is trouwens ook een hele mooie live uitvoering van. En er is ook een hele mooie uitvoering van live van. Maar die zal ik je besparen. Een nieuwe Radio Crypto. En ook de Cardigans komen eraan met Loveful. Wat een heerlijke lenteplaat is dat. En wat een heerlijke lenteplaat is dit. Want het is zonnig met hier en daar wat sluierbewolking, Maar dat houdt niet veel over. En het wordt tussen de 10 en de 12 graden. In het zuiden zelfs al 16 graden. Zwakke matige oostenwind. Gewoon een hele chille lentedag. Wat zeg ik? Bill Withers. Lovely day. When I wake up in the morning, love. Sunlight hurts my eyes When someone else instead of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 Twee over half één, Veronica Verkeer door Flitsmeister... vielen op de A1 richting Duitsland voor de grens vijf minuten extra. En de A15 Ridderkerk Nijmegen vanaf hardingsveld Giesendam vijftien minuten extra. Maar dan pik je wel deze even mee. Stop, en deze ook. BBC, blind, yeah. in YouTube.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 voor de uh, Cardigans Love Fool. De radio crypto. Tijd om te puzzelen. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. Dat liedje komt er sowieso aan op Radio Veronica, maar jij kunt hem dus al eerder raden. Want wat ga ik draaien? Als ik zeg die DJ van hiernaast, die heeft er wel gevoel bij. En het gaat niet over Barry Paf. Die die zit hier letterlijk naast. Daar gaat het dus niet over. Dus het heeft niks met. Uh... Nou ja, nee, misschien ook wel. Misschien heeft het wel iets te maken met. Uh... Hey. Maar die dj van hiernaast, die heeft er wel gevoel bij. Dat is de opgave voor vandaag. Als jij weet weten ontcijferen, laat het mij dan ook even weten. En spreek iets in via de Veronica WhatsApp. Even op het microfoontje klikken en dan ben je te horen op Radio Veronica. met misschien wel het goede antwoord. Succes! Hey, little girl is your daddy home. I think we're alone now. De Radio Crypto. Tiffany bij Radio Veronica. En daarvoor speelden we de Radio Crypto. Die DJ van hiernaast, die heeft er wel gevoel bij. Joost, had jij hem? Ik had hem. Jazeker. Uh, Alba, die had hem ook. En Ramon, die had hem ook. Het ging natuurlijk over Armin van Buren. Die DJ van hiernaast. En die heeft er wel gevoel bij. This is what it feels like bij Veronica. What's up? Nou, uh, heel veel. Mooi. Ik ben benieuwd, waar uh, gaat het nieuws zo meteen over? Nou, voor de veel Midden-Oosten hoor. Ja, ik ja. was er al bang voor. Dat allemaal zo meteen, meer daarover in de update van 1 uur bij Joost van der Stel. Eerst voor een ambulance. What's up? What's up? That great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 Mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Monica. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het Aval Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Iedereen gaat uitgebreid lunchen. Maar jij schaft snel in de keet.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 Oh, dat is koud. Ik heb lekker thee voor je gezet. <tie> De thee is koud. Ja, dat komt door die oude kozijnen. Ja, die dochter. Zo, dat is beter. Klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik klaar. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle aanmerk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbergs Aroma Rood of café Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle aanmerk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Klik naar goed isolerende kozijnen. Klik Vraag je? Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over tien minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem? Bridgefund. Make money smile. Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand voor je weet maar nooit. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van er is.